Het is de brandweer in Zwijndrecht nog niet gelukt om het vuur in een wagon met ethanol te doven. Op het rangeerterrein Kijfhoek wordt voor een tweede keer geprobeerd om met een schuimdeken het vuur uit te krijgen. Als dat mislukt, dan moet worden gewacht tot de ethanol is opgebrand. De brand brak gisteravond uit. Omwonenden moesten hun huis uit. Zo'n 40 mensen zijn elders ondergebracht. Er zijn volgens de gemeente geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.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 De internetsite Wikipedia bestaat vandaag tien jaar. De verjaardag van de online encyclopedie wordt op zes continenten gevierd. In Nederland wordt stilgestaan bij het tienjarige bestaan... met een debat in het Amsterdam Historisch Museum. Het museum doneert de hele digitale collectie aan Wikipedia. De oprichters hopen dat er in de toekomst meer vrouwen meewerken aan artikelen. Nu is 80 van de schrijvers man. Het weer, eerst nog overwegend droog, later veel regen, vooral in het noorden. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen droog. Dit was het NRW-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Roger. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van nachtvluchten van zaterdag 15 januari 2011. Deze maand staat in het teken van hoe toepasselijk een nieuwe start. Vijf vroege zaterdagochtenden met doordauwers, doeners en durvals. Een verhelderende blik op veerkracht bij tegenslagen. Lef na falen, daadkracht versus impasse. En optimisme boven mismoedigheid. Een boeiende zoektocht naar ongekende krachten waar het einde van de wereld nabij leek. De dappere doorzetters op deze derde zaterdag zijn Sandra Dirksen en Irene van den Hoeven. Sandra Dirkse werd op 24 december 1963 geboren. Irene van den Hoeven op 9 juni 1958. Samen zijn ze eigenaar van de Zindustrie. En zo positief als dat klinkt, staan ze in het leven. Irene studeerde psychologie en werkte bij Endemol. En Sandra deed theaterwetenschappen en raakte ook in de televisiewereld uh, verzeild. Ze maakte samen televisieprogramma's als tien voor taal en, uh, wat staat daar, herexamen. Goedemorgen, dames. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, nou, de kop is eraf. <laughs> uh, hoe laat ging de wekker? Vier uur bij mij. Nou, bij mij half vijf. Oké, okay, en vanwaar het verschil? Jij bent... Een, ik uh, uh... ben uit Leiden gekomen en ik ben uh, naar Irene toe gereden. En uh, daar uh, ben ik bij Irene ingestapt. Een soort estafette uh, okay. race. Uh, dat is waar ik... Ik kwam uit Amstelveen. Oh, Oké. Okay. Ja. ja, dat is dan misschien iets meer op de, op de route. En, ja. uh, het leek ons gezellig om samen te rijden, op dit vroege tijdstip ook. Ja, ja. ja. En uh, ja, viel het mee uh, vroeg opstaan? Doen jullie dat vaker? <laughs> nou, ik wilde <laughs> geen gewoonte Er Dus een ja, verschil ja. tussen vroeg opstaan en vroeg opstaan? Ja, ja. ja. Het is een ik... beetje alsof we op vakantie gaan. Wanneer ja. uh. ja. <laughs> gaat onze vlucht? Nou ja, dat is de nachtvlucht uh, ja. natuurlijk. Ja. Dus ja. dat is wel toepasselijk. Ja. Dus uh, we vliegen op grote hoogte. Ja. ja. En, uh, uh, jullie kennen elkaar al twintig jaar, als ik het goed heb uitgerekend. Ja, volgens mij ergens ooit een jubileum. Misschien ja. vandaag. Maar het zal ongeveer twintig jaar zijn. Ja. ja. En waarvan? Uh, nou, Irene werkt al bij Windproducties, Wind tv producties En daar ben ik na mijn uh, afstuderen en een korte periode bij prijzenslag... van Meus programma, ben ik uh, bij Wind tv producties uh, terechtgekomen. En daar zat Irene al. En, nou ja... Dat is dus ongeveer twintig jaar geleden. Ja, ja. Ja. Prijsgeslag, wat was dat ook weer? Voor Een programma? geweldig mooi programma met uh, Hans Kazan... Uh, oh, waarin ja. mensen de uh, prijs van producten moesten raden. Daar kwam het toen neer. Ja, ja, ja. Kom maar naar beneden en sla je slag. Ja, ja. Ja. En uh, hoe, hoe was je daar terecht te komen? Want jij hebt. Uh, even... Ik heb theaterwetenschap gestudeerd... Oh, ja. en mijn specialisatie was uh, film en televisie. Ik uh, ben afgestudeerd in uh, de televisiequiz in de jaren vijftig... En prijsslag was dus niet de jaren 50, maar veel later. En via een stage ben ik daar terechtgekomen. En uh, nou, je mag denken van het programma wat je wil. Maar het was super leuk om daar te werken. Mm, dat geloof ik ja. graag. Ja. Maar wel een enorm verschil met de quiz van de jaren 50, neem ik aan. Uh, behoorlijk verschil, ja. Al was het alleen maar de prijzen die wat uh, groter ja, waren. Ja. Geen worst, maar een uh, auto. En uh, wie had je toen? Theo Eertmans. Ja. Uh, Mout, wat is de stand? Ja, nou Noortje. Ja. <laughs> maar Mout deed en ook mee. Ik niet bij dat je. ik zo oud ben dat nee. ik dat allemaal weet. Hoor. Nee, nee ja, ik het ook. Deed ook deed dat heb ik ook maar <laughs> gelezen. Ja, nee, klopt. Ja. En Irene, jij hebt psychologie gestudeerd? Ja, maar dat is alweer een tijdje geleden. Ja, maar... ja uit de tijd van Theo Eertmans. <laughs> nee, nee, maar jaren tachtig. Hoe, hoe, hoe kom je dan uh, uh, bij televisie terecht? Uh, ja, dat is eigenlijk een heel, heel lang verhaal, maar ik maak het heel kort. Uh, ik heb uh, een uh, omscholing gedaan. Ik heb een, uh, een managementopleiding bij de Baak gedaan. Dat was uh, toen van VNO en... Uh, de Baken, een VNO nog leven? Ja, dat is een, een, een, een vereniging van Nederlandse ondernemers. Die hadden toen in een, een samenwerking met de universiteit, met de Vrije Universiteit. Volgens mij de, de UvA deed er ook aan mee. Omscholing voor uh, academici. Om, om nou ja, een andere kant op te gaan. Meer het bedrijfsleven in te gaan. Toen heb ik een managementopleiding gedaan. En... Uh, tussendoor ja, heb ik nog andere dingen gedaan. Ik heb ook gezongen en veel gereisd. En, uh, ja, ik heb klinische psychologie gedaan. Maar op een gegeven moment heb ik, uh, werd ik ook gevraagd... omdat ik al die tijd ook wel zong al, en danste uh, om in een band te gaan. En dat heb ik toen gedaan ook. Dus ik, ik had een beetje een, een tweeledig leven. Overdag uh, studeerde ik en s'avonds uh, trad ik op. En op een gegeven moment uh, was het... Uh, voor mij ook een moment om te kiezen wat ik ging doen. Dus ik heb ook heel veel gereisd. Ik heb ook een tijdje de studie uh, toen losgelaten. Later weer opgepikt. En, uh, maar uiteindelijk ben ik, uh, uh, heb ik de managementopleiding gedaan... om daar even bij terug te komen. En toen heb ik een stageplek gevonden uh, bij de NCV. Die, uh, omdat ik uiteindelijk dacht ik... Van, ik heb veel voor tv gedaan. Maar dan uh, in de band, zeg maar. Ik vond het leuk om achter de schermen te werken. Meer de organisatorische kant. En toen uh, ben ik bij de NCV stage gaan lopen. En daar kon ik toen uh, als redactie en productieassistent bij een aantal grote shows. Heb ik ermee gewerkt. Ja, welke show? Uh, uh, ja, dat was toen een, een, uh, de Wereld heb ik gedaan. SWS Kinderdorp, uh, Drempelsweg, de actie voor uh, Minder Valide. En uh, nou ja, meteen eigenlijk daar, daar volop aan de slag. En toen ben ik uh, gevraagd om bij Wintv-producties te komen. Die produceerde toen het programma Dinges. En dat was ook van de NCV. En daar ben ik vervolgens uh, gebleven. En werd ik uitvoerend producent uh, na verloop van tijd. En daar heb ik toen Sandra ontmoet. En toen ben ik bij John de Mol gaan werken. Uh, het bedrijf is overgenomen, Wintv-producties, door John de Mol-producties. En ik ben meegegaan mee naar Hilversum. Werd uitvoerend producent bij John de Mol. En na de fusie met Joop van der Ende is dat natuurlijk Mol geworden... En daar heb ik de latere jaren ook nog gewerkt. En tussendoor heb ik ook allerlei opleidingen gedaan, onder andere een coachopleiding, counseloropleiding. En werk ik ook als coach bij de BGL en partners. Allemachtig. En ja. dit, dit was de korte versie van. Uh, ja, van... ja maar ik, kan, dat, ik had het nog uitgemaakt, maar dit was de korte versie. Ja. <laughs> Oké, okay. um, vast onderdeel van uh, het laatste uur van nachtvluchten is het uh, historisch fragment. En dat uh, gaat altijd terug naar de geboortedag van uh, de gast. In dit geval hebben we twee gasten. En aangezien jullie geen tweeling zijn, uh, hebben we ook twee <laughs> geboortedagen. Uh, laten we in chronologische volgorde beginnen. Uh, wat was het? 9 juni uh, 1958. Uh, wacht even, hoor. Even deze opzetten. Uh, dan hebben we dit fragment daarbij. Dat is van de AVRO van uh, inderdaad 9 juni 1958. Uh, en dat gaat over uh, de vrije veren in Zeeuws-Vlaanderen. Een vraaggesprek met de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Sas van Gent. En uh, nou ja, laten we maar even luisteren. In Zeeuws-Vlaanderen is op het ogenblik het onderwerp van gesprek... de grote actie tegen de tariefverhogingen op de drie veren over de Westerschelde. Een actie die aanstaande vrijdag zijn hoogtepunt zal krijgen in de protestoptocht naar Den Haag. De huidige tarieven op deze drie veren zijn voor vrachtauto's 80 cent, personenauto 40, fietsen, bromfietsen en voetgangers gratis. Gaan de plannen door, dan zullen deze tarieven per 1 juli als volgt worden verhoogd. Vrachtauto's afhankelijk van de grootte, 2 gulden 50 tot 5 gulden plus 40 cent voor de chauffeur, personenauto 1 gulden 50, motorrijtuigen 50 cent, Fiets of bromfiets 20 en personen ongeacht of ze nu met of zonder bromfiets zijn 40 cent. Personen en bedrijven die regelmatig van de veren gebruik maken... kunnen zogenaamde 40 vaartenboekjes krijgen die een reductie geven van 25 tot 45 procent. We zijn vandaag eens een kijkje gaan nemen in Zeeland Vlaanderen... en bij het veerperk Polder zagen we al de eerste symptomen van deze actie. Auto's volgeplakt met slagzinnen als... Voor wegverkeer geen kostbaar veer. Nog groter ongerief door hoger veertarief. En Zees Vlaanderen eist vrije veren op de Westerschelde. Aan de overkant, even voorbij Kruiningen, zijn de wegen beschilderd met... Wij eisen vrije veren. Terwijl in Sluis Kiel de schoolkinderen het protestlied repteren dat ze aanstaande vrijdag op het Binnenhof zullen zingen. Dit protestlied is gemaakt op de melodie van het volkslied van Zees Vlaanderen. Het volkslied van Zeeuws-Vlaanderen. Dat wist ik uh, dan ook weer niet. Maar uh, Irene van de Hoeve, dat was een uh, enorm gedoe dus uh, in Zeeuws-Vlaanderen op jouw geboortedag. Uh, maar jij bent natuurlijk helemaal niet in Zeeuws-Vlaanderen geboren. Waar wel? Utrecht. In Utrecht, oké. Okay. Ja. Um, wat voor dag was dat? 9 juni 1958, weet je dat toevallig? Ik heb het wel geweten. Een, een dinsdag of maandag? Bedoel je dat, of niet? Nou, ik bedoel meer een, een zonnige dag, oh, of, okay. of barstte er onweer Nou los? ja, natuurlijk was het een zonnige dag. Nee. <laughs> Want ik was er. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet alleen dat ik in het ziekenhuis geboren ben. en uh, Mijn moeder heeft me niets over de, de weersgesteldheid verteld. Nee, maar dat kunnen we misschien nog wel opzoeken. Tegenwoordig kun je alles opzoeken. Um, in, in, in wat voor gezin uh, werd, werd jij geboren? Um, in een... Ja... Uh, yeah. Redelijk doorsnee gezin, denk ik. Beschermend gezin. Uh, ik heb uh, twee oudere zussen en een uh, jongere broer. We waren met z'n zessen thuis. En, uh, Best een flink gezelschap. Ja, maar in die tijd was dat redelijk uh, gebruikelijk, denk ik. Een katholiek uh, hmm. gezin. Mijn vader was althans katholiek. En uh, ja, nou ja, ik, ik vond onszelf wel een redelijk. Uh, Normaal uh, gezin. Daarom ben je psychologie gaan studeren. Er ja, ja, moet toch wat abnormaal zitten nog, dacht ik. <laughs> ja. En uh, hoe, hoe, hoe was het? Uh, jullie gingen naar school en uh, middelbare school en zo. Dat was, uh, jullie als meisjes gingen ook studeren, dat was ook gewoon? Nou ja, wat, wat eigenlijk nu ik erover nadenk, al wat nu niet meer gewoon zou zijn... Ik heb bij de nonnen nog uh, op de Montsoi-school gezeten in Utrecht... En dat Was heel was kort. dat een katholieke Montessori-school? Ja, die waren uh, Montessori was katholiek hè, altijd. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. En, en dat werd, toen de tijd waren er nog nonnen die dat uh, gaven. Ik, ik, vond, eerst vond ik dat heel beangstigend, weet ik nog wel. Van die, van die vrouw in lange gewaden. Ik had nog nooit een non gezien. En daar zat ik wel meteen mee op school. Maar ik heb het uiteindelijk heel leuk gevonden. Nog heel lang contact ook nog gehouden met een van de zusters. De zuster Bernadette. Weet ik nog wel. Toen we, want wij gingen verhuizen op mijn uh, zesde of zevende... Zijn we naar Amstelveen uh, gaan verhuizen? En toen heb ik ook nog contact met die zuster, werd ik nog wel, met briefjes uh, gehouden. En op een gegeven moment is ze overleden. En toen kreeg ik dus geen brieven meer. Maar uh, toen ben ik daar naar de uh, lagere school gegaan. Nu heet het de basisschool, maar toen heette het ja. nog de lagere school. En uh, nou, eigenlijk inderdaad in het voetsporen van mijn zussen naar dezelfde middelbare school in Amstelveen. Daar hebben we met z'n vieren op gezeten. En daarna, um, nou, ik, heb, ik ben van de mammoedwet en mijn zussen zijn daarvoor. Dus het was op zich niet zo gebruikelijk dat je ging studeren als je MMS had. Wat mijn zussen hadden. Die zijn uiteindelijk wel, een, uh, ze hebben de, hoe heette dat toen? Pedagogische opleiding, uh, pedagogische academie heette dat toen volgens mij. Nee. Die hebben zij gedaan en een daarvan is later daarna wel gaan studeren. Maar ik ben inderdaad wel uh, meteen gaan studeren. Wat in mijn jaar wel gebruikelijk was als je VBO deed. ja, ja. ja. ja. En uh, jij woont nog steeds in Amstelveen? Nee, ik ben weer terug in Amstelveen. Ik heb eigenlijk altijd in Amsterdam gewoond. Oh, ik wou zeggen. Toen ik ging studeren ben ik naar Amsterdam verhuisd. Dan ja. hadden we daar misschien ook weer een uh, psychologische verklaring voor ja, moeten vinden. Nee. <laughs> nou, waarom ik terug ben gegaan, het ja? is eigenlijk dat wij in Amsterdam-Zuid heb ik gewoond. En, wij, uh, en we hebben daar heerlijk gewoond. De kinderen zijn er ook geboren. Ik heb er elf jaar gewoond met de kinderen dan. En mijn man. En uh, wij zochten een huis met een tuin. En we hadden een, wel een hele mooie etage. Maar drie hoog. En we waren op zoek naar een huis met een tuin. En die zijn in Amsterdam. Heel moeilijk nog te vinden. Redelijk betaalbaar dan. En Amstelveen ook. Maar uiteindelijk hebben we geluk gehad. Dat we via via toch een uh, woning hebben gevonden. En we zitten echt, echt tegen, pal tegen Amsterdam aan. Op de hoek zeg maar. Is het bordje Amsterdam. Oh. Dus het voelt alsof wij eigenlijk nog in Amsterdam wonen. Ja. Want Amsterdam vind ik wel een hele leuke stad. Ja. Um, nou, dat was even Irene van de Hoefde. Gaan we nu naar uh, Sandra Dirksen. Uh, geboren op, uh, moet ik even spieken, 24 december 1963. Uh, dus een, uh, op kerstavond. Uh, Klopt, uh, ja. Ja, ja. En komen we bij jou ook altijd op 6 januari dan de drie wijzen? Nee, ik heb ook niet zoveel kaas gegeten van het geloof... ondanks die geboorte, geboortedatum. Hmm. Waar ben jij geboren? In Eindhoven. Oké. Okay. Ja. Um, we hebben van jou ook een historisch fragment. Waar is mijn bril nou weer? Oh, Op je hoofd. Ja. <laughs> <laughs> um, dat is uit, uh, van 24 december 1963. Uh, uh, de opname is gemaakt in Casablanca door de NCRV. En het gaat om een scheepsramp van de laconia Even kijken, dat was uh, daarvoor heette dat schip de uh, Johan van Olde -Barnenveld. En uh, we horen een uh, paar uh, gereddenen, of ja, hoe zeg ik dat, geredden, geredden zeen... Overlevenden? Overlevenden. Op kerstavond 1963 stapten in de Marokkaanse havenstad Casablanca... 260 schipbreukelingen van de Laconia aan Wal. Velen van hen op voeten of in pyjama. Vrouwen in mannenkleren... Kinderen in slobberpakken. pakken. Blijdschap, opluchting, maar vooral ontroering stond af te lezen op de gezichten van hen die de verschrikkelijke scheepsramp met de voormalige Johan van Onderbarneveld hebben overleefd. Op het achterschip dekte een zeil de verstarde lichamen van 15 slachtoffers. En nog weten we niet precies wat er geworden is van hen die niet op de lijst van geredden staan of levenloos uit zee werden opgevist. Zo bracht dan het Britse vrachtschip Montcalm aan de vooravond van kerstmis... hier in Casablanca een groot aantal geredden aan wal... terwijl nog eens 600 overlevenden onderweg waren naar het eiland Madeira. Er viel gisteravond in Casablanca heel weinig te bespuren van een kerstviering... zoals wij ons die voorstellen. De hulstakken en imitatiekerstboompjes die op straat werden verkocht droegen daar bepaald niet toe bij. evenmin als de temperatuur die overdag, voor ons begrip, zelfs zomers aandeed. Aan de haven stonden autobussen klaar en ziekenwagens. Terwijl het schip nog werd gemeerd, vertelden de schipreukelingen van de Laconia... hangend over de reling hun verhaal aan de vele tientallen journalisten... van pers, radio en televisie. Maar nog altijd is niet precies bekend aan hoeveel mensen... de ramp met de Laconia het leven heeft gekost. Dat was dus op nou, jouw geboorte... Niet zo gezellig nieuws. Nee, nee. nee. maar toch wel een hoop uh, geredden. Ja, ja, hij zei het ook, Jan het Zindel het ook, ja. was dat uh, trouwens uh, van uh, de NCV. Um, wat, wat weet jij van jouw geboortedag? Uh, nou, het zal best fris geweest zijn misschien, aangezien het winter was. Maar verder weet ik dat niet. Maar uh, nee, het enige wat, wat ik weet van de overlevering is dat wij in, uh, in Eindhoven... een heel katholieke familie naast ons hadden wonen. De familie Rozenmuller. En die hadden ook een stapel kinderen. En die kwamen nadat ik geboren was... Uh, schijnbaar allemaal met een kaarsje omhoog de trap op... om uh, ja, uh, te feliciteren. Hmm. Lijkt me. En dat verhaal hoor ik elk jaar uh, weer. Het is natuurlijk dus... een bijzondere dag om uh, geboren te worden. Ja. Uh, kun je dan je verjaardag ooit uh, echt vieren? Nou, ik heb dus lang uh, in Eindhoven en daarna in Den Bosch... in Brabant gewoond en... Uh, uh, ja, wij waren zelf niet katholiek, maar mijn omgeving natuurlijk wel. Dus ja, een verjaardag vieren, dat lukte niet zo, want iedereen ging naar de avond mis of de nacht mis. Dus uh, het was niet. Uh, ik heb jarenlang mijn verjaardag eigenlijk niet gevierd tot, uh, nou ja, een jaar vijftien terug of zo, denk ik. Toen was er een buurvrouw, koningin in Leiden. Was er een buurvrouw die die uh, traditie eigenlijk doorbrak en die gewoon stug uh, op mijn verjaardag kwam? Die zei: kom gewoon. En uh, dat heeft zich uitgebreid tot uh, uh, ja, de hele buurt... die uh, eigenlijk ja, bij wijze van uh, start van kerst uh, op mijn verjaardag nu komt. En dan uh, denken we en eten we gezellig wat. Ja, leuk. Ja. En brengen ze ook leuke cadeautjes mee. Altijd, ja. ja. Dus jij, jij werd geboren in een uh, niet katholiek gezin... in een, mag je wel zeggen, uh, vrij katholieke ja, omgeving. Traumatisch. Ja, dramatisch. Maar <laughs> hoe, hoe kwamen jullie dan daar terecht? Oei, um... Ik hoop dat ik het goed zeg, maar het zal werk van mijn vader geweest zijn. Toch niet bij een gloeilampenfabriek of zo? Hè? Nee, nee. Wel veel mensen daar uh, die, uh, uh, die werken inderdaad wel bij Philips. Maar um, nee, mijn vader die heeft volgens mij toen bij uh, het NVV gewerkt. Ja, je zou het hem zelf moeten vragen. En later heeft hij uh, bij de rechtbank in, uh, in Eindhoven en. Uh, Later Den Bos gewerkt. Nee, ja, NVV ja. was uh, een Nederlands verbond. in voorlopige van het FNV. Ja, ja. ja. Um, en um, ja, op een bepaald moment zijn jullie elkaar dus tegengekomen. in een televisiestudio. En. Uh, werd dat meteen samenwerking? Of keken jullie naar elkaar en dachten... van. Uh, wat, wat nou, volgens mij uh, ik zat ik in de sollicitatiecommissie bij jou. Ah. <laughs> en hebben we echt Sandra uh, met nog iemand anders Sandra geselecteerd voor de job, zeg maar toen. En, uh, Op grond waarvan? Uh, nou ja, <laughs> waar niet? Waarom, waarom niet eigenlijk? Nee, ze, ze kwam, uh, nou, ja, ze komt natuurlijk heel leuk over, sowieso. En ze had ervaring, uh, ze had een leuke achtergrond en het klikte, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, nou ja, toen ben jij op een gegeven moment ja, op de programma's we, die ik produceerde. We hebben niet altijd aan dezelfde programma's nee, gewerkt. Nee. En later inderdaad nee. wel, toen uh, het programma Dingens heb jij volgens mij ook aan ja. meegewerkt. Toen kwam ze echt ook in het, uh, in het redactieteam, productieredactieteam van de programma's waarvan ik uitvoerend producent was. En toen is de samenwerking uh, versterkt natuurlijk nog. Ja, ja, jij bent vijf jaar ouder, uh, Irene. En, uh, en twintig jaar geleden was je dus ook nog twintig jaar jonger dan nu. Uh, dus heel jong. Dan is, is dat dan niet, ja, hoe is dat dan om iemand uh, al of niet aan te nemen? Twintig jaar geleden was ik heel jong. Nou ja, jonger, <laughs> twintig jaar jonger dan nu. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Ja. Uh... Het, nou betekent? ja, je was dus eigenlijk heel heel, heel jong. En om een, een, iemand aan te nemen uh, in, in, een, in een baan. Uh, dan moet ik heel erg gaan rekenen hoe oud je dan was, maar. Uh, uh, ik heb haar volgens mij in 1989, so. uh, heb mm, ik 90 al denk al? ik. 1990, ja, ja. Dus toen ja. was, je, was je 30 zeg maar. Ja. ja. ja. Oh, dus dat valt ja. er ja, Ik richting. had wel inzicht denk ik in die tijd om, om, om inderdaad mensen te, te ja, screenen ja. op dat ja. punt. Ja. ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Dat, ja. uh, en dat, dat kwam ook door die studies uh, die je had gedaan? Nou, dat, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon een, een goed uh, oordeel kunnen vormen. Uh, ook te maken heeft met, met uh, inzicht in de materie. En uh, nou ja, ook te kijken of iemand ervaring heeft. Misschien helpt het wel als je een studie hebt gedaan op dat gebied. Maar ik denk dat jij dat ook heel goed zou kunnen, bijvoorbeeld. Nou, je veert helemaal op. Kijk, nou ja, dat is toch uh, mooi meegenomen. Het is nog geen zeven uh, uur en uh, nu al... Uh, de complimenten yeah. om je oren. Yeah. Um, en jullie vormen nu uh, de zindustrie. Uh, dat lijkt me een woordspeling. Mij ook, ja. <laughs> maar, waar komt het... Uh, nou, ik bedoel, wat, wat is de bedoeling? Uh, wat wil je ermee zeggen? Uh, nou, we hebben behoorlijk lang gedaan over het uh, verzinnen van de naam. En, en, en lijstjes opgesteld. En uh, nou ja, eigenlijk kwam deze volgens mij m, toch op nummer één telkens. En uh, ja, het, het, het, het ja, dekt niet helemaal de lading, want we zijn natuurlijk geen industrie met z'n tweeën. Dat lijkt me duidelijk, maar uh, het, het, het woord zin heeft te maken met teksten, wat we veel, uh, waar we veel mee te maken hebben. En ook met de zin uh, in leven, zin in de zin van plezier, maar ook zinvol. Dus ja, je kan er alle kanten mee op, dat lijkt me wel. Uh... Ja, ja. industrie betekent natuurlijk ook bedrijvigheid. Hè? Mm -hmm. En dat we zijn bedrijvig duo. Al... Ja. Ja. En wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Um, nou, de, uh, de inschrijving was 9 maart 2010. De dus een, een maand of negen geleden. Kamer van Koophandel. Ja. Ja. Ja. ja. De ideeën waren er al langer, eigenlijk door de jaren heen hebben we al vaker gedacht, oh, moeten we samen wat gaan doen. Want we werken natuurlijk, we werkten heel lang samen. Sanne was onder andere eindredacteur. En ik dan uit voor een producent. En in die zin waren we heel nauw uh, met elkaar aan het samenwerken. En dat klikte zo goed. En we hadden zoveel ideeën ook uh, naast het werk. Dus we dachten nou, eigenlijk, we hebben er geen tijd voor. Maar we willen er wel wat mee. En uh, nou, dat is eigenlijk al in wezen de basis geweest... voor de totstandkoming van de industrie. Ja, en wat, was, wat gaf de doorslag? Dat we uh, serieus zijn begonnen? Ja, dat, dat... Uh, nou, eigenlijk is het een beetje, denk ik, een samenloop van omstandigheden geweest. Maar een heel belangrijke oorzaak was dat, uh, dat ik bij Enemal. Ik had altijd korte contracten daar. Hè, bekend in de omroepwereld. Mm. En uh, het laatste contract was eigenlijk duidelijk. Nu houdt het op. Uh, het ging niet zo goed en uh, daar. En uh, er werden geen nieuwe mensen meer aangenomen. En ben zeker niet mensen van buiten. Dus ik wist, uh, het houdt op. En vervolgens uh, ja, ben ik gaan solliciteren. En uh, ja, dat lukte niet heel erg goed. Sterker nog, uh, ik heb een hele grote stapel uh, afwijzingen. U past niet in ons profiel. En uh, ja, dat was, het was dus ook deels uit noodzaak. Dat ik dacht, nou, we moet het over een andere boeg gooien. Want dit lukt niet hard. En... Uh, nou, dit was een hele mooie mogelijkheid om eigenlijk uh, zelf het heft in eigen handen te nemen. Niet meer afhankelijk te zijn van vacatures en uh, uh, sollicitatiebrieven schrijven. Daar heel erg je best op doen en afgewezen worden. Um, en nu uh, ja, initiëren we zelf uh, uh, ja, ons werk. Ja, ja want uh, bedrijvig zijn jullie zeker. Hè? Uh, er is al een... een, een ja, een, een blik verschenen, dat heet terugblik en vooruitblik. Uh, dat is een, een, een, een, een... Ja, is het een spel? Uh, het is een spel. Ja, dat... een spel in die zin dat je, dat je, dat het, je kan het kunt spelen. spelen uh, maar niet zozeer een spel waarbij je punten verzamelt en daardoor wint. het is een uh, als, je, als je het openmaakt zie je dat er kaart, een kaartjes in zitten... Uh, met 365 een plus één vraag: <laughs> Schrikkeljaar ja. nee, het is proof. Nee, het zijn vragen die, uh, die je inzicht geven uh, in de ander, in elkaars leven, uh, maar ook wel laagdrempelig. Het is, uh, ja, maak maar oog. Het ja, is heel moeilijk. dat gasten. Uh, uh, heel uh, vast, ja. Uh, en, en ja, het is ook vooral geeft het veel plezier. Je, je speelt bijvoorbeeld, nou ja, afgelopen Oudjaarsavond had je het kunnen spelen met elkaar om, om eens uh, gewoon het jaar door te nemen, stil te staan, wat hebben we meegemaakt. Maken. Kun je het wat, even wat opmaken, de, want mij lukt het niet. Wat zijn de hoogtepunten? <laughs> Verantwoordelijkheid. De ja. um, successen, teleurstellingen. Uh, ook, maar ook, ook vragen als wat is je, je grootste blunder geweest of je grote ergernis. En, uh, maar ook heel erg gericht naar de toekomst. Uh, wat, wat wil je? Wat, wat zijn je wensen? En hoe ga je, dat, uh, hoe ga je dat vormgeven? Wat wordt je eerste stap? Maar ook waar weer naartoe op vakantie en waarom? En uh, eigenlijk zijn het handvatten om, uh, om, om verder te praten. En iedereen krijgt een vraag, dus je maakt een rondje. En uh, nou, het, wordt, het is heel goed verkocht, dus we zijn er heel blij mee. Ja, ja. En uh, het ligt pas eigenlijk sinds oktober in de winkel. En het wordt bijvoorbeeld ook een verjaardag, kun je het spelen. Elk moment dat een mijlpaal is, een jubileum, een afscheid... waarop je terugblikt met z'n allen, of met een paar mensen... en weer vooruitkijkt uh, naar de toekomst. Ja. Ja. Jullie zijn wel van de woordspeling, hè? want dit is natuurlijk. Nee, uh, <lacht> goed. Een, uh, <lacht> het is een blikje. <lacht> Terugblik, vooruitblik. Ja, het zit er ingepakt. En hoe werkt dat dan? Er zit een dobbelsteentje bij? Ja, dat is een uh, manier Stort. om het te spelen. Dat je met een dobbelsteen gooit. In en... Uh, en één keer zes. Nou, nou het is prachtig dat jij ja. zes gooit. Nee, en, zes is, de, is de vraag over de toekomst eigenlijk. Dan moet je misschien je breuf opzetten. En dan de onderste vraag is de zesde vraag. En welke vrije tijdsbesteding wil jij het komende jaar meer tijd besteden. Nou, Frank. Wat moet je ja. daar eventueel voor laten? Ja. Nou, ik heb ontzettend veel vrije tijd. Dus, uh, je hebt veel vrije ja, tijd? Ja. Dat... En hoe besteed jij die? Uh, hoe zou je die willen besteden? Ja, ik, uh, ik hou niet van tuineren. Ik ben ook niet zo'n sporter. Dus eigenlijk... Het uh, is niet, maar wat wil je wel? Uh, nou, lezen doe ik, uh, doe ik veel. En, uh, ja. ja. Allemaal van die dingen. En, en, en lezen? Muziek luisteren. En wat, wat, wat lees je dan het liefst? Um, ik heb heel, heel sterk de indruk dat, uh, dat jullie nu uh, mijn rol zitten over te nemen. Maar... Ja, jij hebt de een vraagkaart. Ja, dat is waar. Uh, Die moet ik ook aan jullie geven. Dan gooi ik wel een... Maar goed, aan, uh... ik, ik wens je veel leesplezier toe dit jaar dan. Ja, dankjewel. Ja. ja, kijk. Jullie zijn ook positivo's. Maar dat blijkt ook. Dat, volgens mij zit dat ook al in dat uh, zindustrie. Ja, de, ja. Dat je er zin in hebt, dat je ja. ervoor gaat. En dat, dat blijkt ook uit uh, het... want dat is dan het uh, tweede product uh, wat jullie hebben gemaakt. Uh, nou, of Misschien het eerste, ik weet uh, de volgende niet. Maar in ieder geval, dat is een boek en dat heet Ontslagen. En uh, de letters O en T, ont, die zijn doorgesteept. Die zijn ook in, in rood uh, afgebeeld op de omslag. En uh, slagen blijft dan over en dat is groen. En dus, uh, positief. Eh, positief, ja. Ik gooi even... Uh, ik gooi nu oh. één. En uh, dan vertel ik nog even aan de luisteraars uh, met wie ik hier eigenlijk zit te praten. Met uh, Sandra Dirksen en Irene van de Hoeven van DusIndustrie. En uh, zij uh, kennen elkaar uh, van uh, uh, werk bij de televisie. Uh, en zij uh, ja, zijn dus voor zichzelf begonnen. Uh, dat blik hebben we al uh, gehoord. Welke vraag had jij? Uh... Ja, ik, Mijn vraag is, uh, waaraan heb je het meest geërgerd afgelopen jaar? Dat is, Afloppen, dat is dan ja. weer een minder nee, uh, positieve ja. Uh, ja. vraag. Sandra, waar ja. heb jij je aan geërgerd? Ja. Uh, Als uitvoerend producent en regisseur... ga je nu natuurlijk al denken, hier moet ik knippen... want er vallen veel te ja. lange stiltes. Ja, uh. dat is... Uh, dat is uh, heb jij je wel geërgerd? Misschien. <laughs> nou, ik, ik erg hem wel eens. Nou, ik, uh, ik, maar dat is meer een soort van algemene ergernis... Uh, uh, aan, aan, aan asociaal gedrag uh, in de stad van mensen die uh, nou ja, heel snel beginnen te schelden of een uh, heel uh, uh, ja, kort lontje zoals we tegenwoordig heet hebben. Ik, oh doe toch rustig. Hm. Relax. En, uh, nou ja, dat, dat erg. Maar het is, als ik... Uh, om zeven uur weet ik een beter antwoord. Dan proberen we nog even in te breken nou ja, in het uh, Radio ook... 1 journaal. Ja. Ja. Um, ik ga ook even voor Irene gooien. Moeten die kaarten trouwens niet geschud worden? Ja, of, uh? het maakt niet uh. zoveel uit. Maar, uh... Dit is uh, vijf. Oké, okay, dan moet ik echt een andere kaart pakken. Oh, ja, ik moet oh ja, maar, uh, heb uh, je nee. mijn bril nodig? Nee, ik heb dubbel focus uh, Oh, help. <laughs> uh, wat liep goed af, wat ook slecht had kunnen aflopen... Um, nou, ja, waar we het nu over hebben... het, uh, het boek bijvoorbeeld. Um, dat is toch ja, het, een... Nou ja, een eigen onderneming uh, beginnen lijkt me sowieso... Uh, he, dat kan zus gaan, ja. maar het kan ook zo gaan. Ja, ja. ja Nou, de, de hele opstart... Uh, het is natuurlijk een spannende tijd... als je, iets, als je een, een bedrijf begint. En um, nou ja, we hebben toch maar mooi twee producten op de markt gebracht. En we zijn nog met veel meer dingen bezig. Uh, en ik denk dat is een... een um, nou ja, we hebben geïnvesteerd daarin. Niet ja. zozeer alleen in geld, maar, maar ook, ook in tijd. tijd. Want jij had, en energie. Had ook een, jij had ook een baan. Ja, dat is... Nou ja, eigenlijk in uh, 2009 is er... Uh, er zijn meerdere reorganisaties bij Endemol geweest. En ik heb ze eigenlijk altijd overleefd. Omdat ik heel veel jaren dienst had. Um, en toen in 2009 was er ook een, uh, weer een reorganisatie. En... Um, toen werden alle uitvoering-producenten en uh, eindredacteuren kregen een brief... waarin stond dat hun functie werd uh, opgeheven. Dat hoor je vaker bij reorganisaties. En dan komt er een nieuwe functie, wordt er in het leven geroepen. En daar kun je dan alsnog op solliciteren. En uh, nou ja, het, het gold dus ook voor mij dat, ik, uh, dat mijn functie niet meer bestond... eigenlijk uh, nou ja, van de een op de andere dag... Uh, dat is kort door de bocht, want dat is altijd de opzegtermijn. mij. Zien, maar je kan wel iets kort samenvatten. Maar uh, ik kan nog korter hoor. Uh, en toen ben ik de industrie begonnen. Nee. Uh, nou ja, ja, uiteindelijk dacht ik, dit is ook een hele mooie kans. Ik heb het als een kans gezien om, uh, om te doen om mijn dromen en, en, en, en verlangens, om die eens in, in daden om te zetten. En uh, hoewel ik het ook wel moeilijk vond. Het is een, ook een afscheid nemen. Dat staat ook in het boek beschreven. Het, een, een, als je een, een, baan, uh, als een baan ophoudt. Of je nu ontslagen wordt. Of zelf ontslag neemt. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Een baan houdt op. En daar horen allerlei. Uh, ja, er hoort ook een vorm van rouwverwerking bij. Het staat ook in de top, top drie van meest ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. En dat, dat heb ik ook zelf al ervaren, dat het niet zomaar iets is... Hoor, om op een gegeven moment niet meer te werken als je al heel lang gewerkt hebt. Maar ik zag het uh, bovenal als een kans om, uh, om een nieuw begin te maken. En uh, dus industrie, voor jezelf beginnen, uh, dat was jouw droom... Om uh, iets voor mezelf te beginnen waar ik mijn talenten goed in kwijt kon. En ook mijn passie, dat was wel een, een droom, ja. En die passie? Uh... Uh, nou ja, dingen doen waar ik achter sta en waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Waar ik mensen kan verbinden... Maar wil, wil dat dan zeggen dat die twintig jaar bij uh, Endemol... ik vat het nou ook maar even kort samen uh, niet zinvol waren? Ja, zeker, zeker. Het is niet alleen twintig jaar Endemol geweest. Hè, ook nee, John nee. En, ja, Nee, niet, niet zinvol. Alleen kwamen niet al, al mijn talenten daar aan bod. Uh, ik ben daar zeker ook wel gegroeid en ik kon er ook wel creativiteit kwijt. Maar op een gegeven moment, uh, daarom ben ik ook opleidingen nog gaan doen... En, en de coachopleiding, ben ik ook als coach gaan werken. Ik zocht nog iets waar alles samen kwam eigenlijk... En uh, ja, dat heb ik nu wel gevonden. Ja. Nou, het boek uh, is al even te sprake gekomen, Ontslagen. Ik weet niet hoe je dat dan moet uitspreken. Dan moet je steeds bij zeggen dat het ont uh, doorgaat. Ja, je kan het is, beter maar... laten zien, maar. Uh... Uh, ja, ja, er staat geloof ik een webcam aan. Maar ik ja, even zo. <laughs> uh, maar, uh, en uh, er is ook nog een ondertitel. Uh, of nog, even kijken. Of hoe werkloosheid de eerste stap naar succes kan zijn. Uh, dus dat, dat geldt voor jullie allebei, hè? de baan kwijt uh, en uh, in plaats van in zak en as te gaan zitten, of misschien is dat wel eventjes uh, gebeurd, maar in ieder geval jullie hebben het positief uh, omge, omgedraaid, ja. die situatie. Maar je, hoort het, je hoort het wel vaker, we hebben veel mensen gesproken voor het boek en, en je leest het ook wel in kranten dat veel mensen die hun baan kwijtraken. Uh, uh, eigenlijk inderdaad wel in de eerste instantie een soort van paniek en wat erg. Uh, maar uh, na verloop van tijd kan dat, zich, uh, kan dat keren. En zeggen ze van, nou, ik ben eigenlijk heel blij dat het gebeurd is. Het is een stap die je misschien zelf niet zo snel zou zetten. Ja, want het is toch veiligheid uh, die nou. je opgeeft. Maar als het je gebeurt, dan heb je wel de mogelijkheid om uh, een nieuwe start te maken in iets waar je... Misschien meer bij ligt, of bij ja. passie, talent enzovoort. Maar je moet inderdaad die zekerheden en uh, ja. het, het salaris is daar uh, misschien wel de grootste uh, zekerheid, maar dan zet we dat wel even tussen aan uh -huh. Ik bedoel, uh, zekerheden uh -huh. bestaan niet, uh, wil ik daarmee zeggen. Maar uh, dat, dat geef je dan op, of althans, hè, dat, dat heb je niet, uh, niet ja. meer. Uh, ben je dan niet juist heel erg. Uh, uh, voel je niet heel erg gedwongen om, om een andere baan te zoeken... en, en zo snel mogelijk uh, weer inkomen te ja, genereren? Op de eerste plaats uh, krijg je over het algemeen een uitkering... als je ontslagen mm -hmm. wordt. Dus je gaat wel een inkomen op achteruit, maar ja, dat is een mooie, mooie verzekering. Dus dat is het, het vangnet. Dat is het vangnet. En dat is natuurlijk minder. Maar ja, wat, wat ook in ons boek staat, uh, het is ook een kwestie van perspectief. Je hebt er altijd nog heel erg veel. Um, en dan wil ik niet bagatelliseren van mensen die hun hypotheek misschien niet meer kunnen betalen. Maar er zijn heel veel dingen waar je op kan besparen. Je hebt heel veel meer tijd. Tijd is geld. Nou, dan heb je ineens zeeën van, uh, van tijd en dus geld. Je kan alle aanbiedingen aflopen in alle winkels. Maar er zijn, heel veel, er zijn zoveel mogelijkheden die je hebt. Plus dat je ook best met wat minder kan, denk ik, in veel gevallen. Ik in ieder geval wel. Ja, ja. Maar nou ja, je noemde het bij mezelf te houden. Want ik, de, dat vind ik wel. Ik, vind het, ik kan niet voor andere mensen spreken die, in, die echt in, in, in zwaar weer zitten financieel gezien. Maar ja, je hoeft niet altijd hele dure dingen te hebben of uh, nee, dure maar, kleren. Of, je noemde al hypotheek. En uh, Irene, jij woont in weliswaar in Amstelveen, <laughs> uh, maar uh, huis met een tuin, uh, drie kinderen, uh, twee, ja. twee uh, en uh, ja, ik neem aan dat, dat jouw inkomen ook bijdroeg aan, het, uh, aan, aan de gezinswelvaart. Ja, maar ja, ik heb ook een partner. Hè? Dat, Jawel, uh, ja. Die draagt er ook eraan bij. En, uh, maar, maar, uh, ja. Ik had ook wel een, een spaarcentje. Ik oh, heb okay. ook wel geld meegekregen bij het ontslag. Dus ja, ik, ja. Uh, ja. ik hoefde niet op een houtje te bij. En wat Sandra ook zegt, het is, je leert ook wel anders denken over geld. Ik verdiende best veel geld. En uh, ben daar zeker heel erg op achteruit gegaan. Maar aan de andere kant denk ik van ja... Uh, je je definieert het opnieuw. Van, ja, is, het, is het zo belangrijk dat ik in een, een hele dure auto rijd? Of is het zo belangrijk dat, uh, dat ik elke week uh, dit of dit koop? Denk, de, je kan met veel minder. Dus tegelijkertijd was dat ook wel een heel mooi inzicht. En, en, uh, en is het zo dat ik het zeker niet, niet slecht heb? Natuurlijk ook omdat ik in een uh, relatie zit waar mijn man gewoon ook een uh, baan heeft. Dus. En ook ik heb een uitkering gekregen bij het ontslag. Dus, ja, ja. ja, maar als je veel uh, verdient, dan ja. krijg je, hoe is het, 70%. Maar met een bepaald plafond. Ja. Dus uh, dat kan wel eens 50% of ja. 40% van je ja. laatstverdiende loon zijn. Ja, ja. Dat, dat, dat is inderdaad. Ik ben daar heel fors op achteruit gegaan toen. Maar het, uh, het is niet erg. Het was niet erg. Nou, dat het is... komt alweer. <laughs> ja. ja. Nou, jullie zijn in ja. ieder geval goed bezig. Uh, dat boek. Uh, Ontslagen, dat, dat, ja, dat, dat bevat heel veel uh, uh, hoe heet dat, testimonials, heet dat dan. Mm -hmm. hè? En, uh, van mensen die, die dat ook eens overkomen, uh, er staan veel tips in. En ook een, een doe-het-zelf hoofdstuk, zag ik, met veel uh, nog door de lezer in te vullen uh, lijntjes. Ja. Um, wat, wat is nou het belangrijkste wat jullie uh, mensen die uh, ontslagen worden... of zijn, uh, willen meegeven? Of, hè, hoe, je zegt, uh, je moet het een goede keren, je moet het uh, juist omdraaien. Niet uh, uh, denken van, help, dit is het einde, maar dit is het begin. Uh, maar hoe... hoe ja, ja, ik, denk, ik denk dat het belangrijk is, sowieso uh, hebben we het boek geschreven... Uh, de, de, de motivatie was dat er altijd maar een negatief uh, stempel op wordt gedrukt. Je bent werkloos, dat is erg. Daar moet iets aan gedaan worden, want het is niet goed als je dat bent. En eigenlijk moet je, denk ik, wel heel stevig in je schoenen staan... om je niet een soort van loser te voelen uh, als je werkloos bent. En dat vond ik een heel vervelend gevoel om dat te hebben. Dus wij dachten, ja, eigenlijk moet je een soort van pep talk uh, krijgen. Van nou, je hebt hartstikke veel kwaliteiten... En door de omstandigheden, hè, we, er zijn 400, 450.000 werklozen nu. Dus het is helemaal niet zo gek dat je daarbij zit. En het zegt niets over jou als persoon. Dus dat is een beetje de achterliggende reden dat we het uh, hebben geschreven. Mm. En um, ja, wat, wat ik. De, uh, ja, wat volgens mij belangrijk is, is dat je um, sowieso het heft in eigen handen neemt. En je kan wel zeggen van, uh, maar het is de schuld van die die die die uh, dat ik afgewezen word of zo. Maar ja. Daar schiet je niet zo heel veel mee op. Probeer het bij jezelf te zoeken ook. En, en zelf de regie te nemen over je leven. En veel um, te bewegen. In allerlei opzichten. Zowel fysiek. Uh, dat, daar heb je volgens mij heel veel profijt van. Omdat je dan bepaalde stof aanmaakt. Maar ook in, in andere zin. Als je sollicitaties op een bepaalde manier niet lukken. Gooi het eens over een andere boeg. Maak eens wat kortere brieven. Of uh, wat langere. Of stuur een open sollicitatie. Probeer te bewegen. Probeer te net, te ja. te net, te hmm. net te werken, net te werken. Nou, Sandra, jij, ja. jij zit dit nu te vertellen. Hè? Jij, jij hebt theaterwetenschap gestudeerd, uh, Irene, die, is, uh, uh, die, die heeft uh, voor coach gestudeerd. Hè? Jij, uh, uh, wat, wat voor coaching doe je ook in dit soort uh, uh, gevallen? Uh, nou, dat zijn studenten, uh, okay. kinderen, ja. jeugd, Nee, uh, ja, Ik wou zeggen, ik, wat, wat jij zegt, uh, ja. Sander, zou ik eerder van Irene verwachten ja, dat ja. ze dat zou zeggen? Misschien nee. is het besmettelijk. <laughs> zou het dat zijn? Ja. Ja. Ja. Nou ja, ja, het is denk ik ook uh, gewoon door de, uh, door de ervaring die je door de jaren heen opdoet en wat ouder ja. wordt. Dat ik denk van nou, dat, ik heb het zo zelf gemerkt hoe het werkt en... Uh, Stilzitten en alleen maar achter een computer, heel troosteloos naar alle vacaturebanken te surfen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Mm. Toch moet je dat doen, want je moet elke week uh, solliciteren. Ja, maar daar hoef je niet elke dag voor uh, achter de computer te zitten. Het, is, ja, het levert denk ik niet zo heel veel op. Uh... Nee. En, uh... wat, wat, is, uh, wat is het belangrijkste? Je zegt uh, bewegen. Hè? Uh, dus. Uh... Uh, ja, ja en in alle uit. opzichten. Uh, ja. Ja. Uh, ik was en, ook en wat, ergens het woord ja. Uh, mindset. Ja, ja dat, dat wilde ik inderdaad ook. Ja. Dus, dus eigenlijk gaat het om een andere mindset. Het, het, even een knop om in je hoofd, uh, denk ik, figuurlijk. Het, het is vooral kijken van nou, dit is de situatie. Wat wil ik? Van, van, inderdaad van jezelf uitgaan Er staan inderdaad ook lijsten in. Van, hè, maak lijstjes, waar, waar krijg je energie van? Wat vind je leuk om te doen? Ga je daar eens op focussen en kijk dan eens naar de verschillende mogelijkheden en kijk, praat erin met anderen, of laat je begeleiden of praat met vrienden, ga netwerken en kijk of wat jij wil of dat mogelijk is en zo niet wat je er dan eventueel uh, anders aan zou kunnen doen en. Uh, Maak gebruik van je talenten. Maak eens een lijstje van wat, wat kan ik allemaal. Want als mensen dat eh, bij zichzelf te raden gaan... dan kunnen ze zoveel meer vaak dan ze denken. Je kunt zeggen, ik ben, ja, ik ben uh, verkoopster geweest, noem maar even wat. Nou, wat voor kwaliteiten heb je daarvoor nodig gehad? En wat heb je daarvoor ingezet? Nou, dan kun je echt een hele lijst met kwaliteiten... die je ook weer in een ander beroep kan inzetten. Je hoort ook heel vaak dat mensen dan ook een switch maken... van, uh, van baan, echt van, van vak... En nou, misschien wil je iets waar je nog een opleiding bijvoorbeeld voor nodig hebt. Nou, dat zou je dan bijvoorbeeld ook kunnen overwegen om dat te doen. Maar het maakt eigenlijk je, je bedoeling is om je horizon te verbreden. En dan zie je dat je veel meer mogelijkheden hebt... dan je misschien eerder voor mogelijk had gehouden. Ja, ja. Er, er staan ook uh, uh, wat historische uh, feiten in. Ah, uh, nou, uh, feiten, feiten. Nou, oh, <laughs> het staat in een boek, dus dan is het waar. Oh, dan waard. is het waar. Ja, oké. Okay. Nou nee, maar uh, de, de oude Grieken die, uh, oh. <laughs> die hadden ook meer uh, ja. belangstelling nou ja, voor dat, vrije uh, tijd dan voor werk. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is dan wel een feit. Uh, en dat, is, dat vonden wij wel belangrijk uh, uh, om te vermelden dat uh, de blik op werk in de loop der eeuwen uh, behoorlijk is veranderd. En je hebt het over de oude Grieken, maar. Uh, de jaren 50, 60 uh, zaten de moeders, huisvrouwen ook braaf thuis. Was het helemaal niet zo normaal dat je als vrouw hm. werkte? In maar tegen... die, die heette niet uh, werkloos. Die nee. heette niet werkloos, Precies. nee. Ja. Die uh, was een gewaardeerde huisvrouw. Werk ja. ja. ja, heeft door de loop een hele andere status gekregen. Ja. Want vroeger als je werkte, in, als je inderdaad heel ver terug in de tijd gaat... Uh, dan waren het de arbeiders die werkten en en de, de edelen of de, de, de, de, de mensen ja, de die, hogere de, de hogere standen en rangen die, uh, die lieten voor zich werken nou ja, de, de, bij de Romeinen had je de slaven die werkten het was eigenlijk als je werkte dat was nog dan dus dat is, dus is dus zo veranderd de loop der jaren. En nu is het als mensen niet werken, is van, nou, oh, die werken niet. En oh, dat, wat is daarmee? Of ze ja. werkloos? Dat, dat heeft inderdaad een heel negatief label. Dus het is op zich wel interessant om eens te kijken... Ja. Ja, wat heeft werk voor betekenis gehad? Ja, door die jaren. Vrouwen die nu uit, uit vrije wil niet werken... die worden ook vaak toch uh, ja, min of meer ter verantwoording geroepen. Oh, je werkt niet. Waarom niet? He, want je, ja. kan, je kan het, je hebt de mogelijkheden. Waarom doe je het dan niet? Is de feminisatie soms een jou voorbij gegaan, zeggen ze dan? Of je ja. dat de emancipatie? Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, <laughs> ja dus dat, ja, er, is, er is heel wat veranderd in de loop der jaren. Ja. En we dachten, of we vinden nog steeds, dat, dat, dat het wel aardig is om dat in een soort van perspectief te plaatsen, de, de blik op werk. Ja. En uh, we, ja, werkloos, het woord uh, daar zit loos in, dus dat is eigenlijk ook al negatief en ontkennende. Uh, Uitdrukkingen. He? Ja. Ja. Uh, wordt het dan niet tijd dat jullie, als uh, industrie, een, uh, een woord verzinnen dat, dat wat neutraler klinkt? Oh, een belangrijke. Teken. Nou, ja, je wordt natuurlijk nu al van werkzoekende ja. en oh, Maar je bent dan altijd nog werkgericht. Het zou mooi ja. zijn als dat hele werk daaruit ja. uh, uit het werk wordt, ja, ja. Uh, ja. Uh, zou uh, werkwoord zag gedaan. Het werkwoord heb je ook ja. al ja. Ja. Maar nou ja, als je dan iemand vraagt: uh, wat, uh, wie ben je, wat doe je? Uh -huh. Dan is het altijd. Uh, uh, iets of, ja, ik ben, nou, met of ik ben taxichauffeur. Uh, ja, de ja omdat dat zo wat je nu al zegt, het is inderdaad zo dat mensen zich identificeren met hun beroep. Ik ben, het zit al in je wezen eigenlijk. Je zegt niet zo gauw wat ik, ik heb een baan als of ik doe uh, of ik rijd op de, op de vracht, in de vrachtwagen. Maar ik ben het al, je bent het al. Nou, en, en daarom maakt het voor men, is het vaak men, voor mensen zo moeilijk om, om zich daarvan los te koppelen. Ja, als ze werkloos zijn, dan zijn ze dat niet meer. Maar wat zijn ze dan nog wel? Dus Daarom is het goed dat je, dat je ook onderscheid maakt van... Nou, je doet dit werk, maar je bent natuurlijk nog zoveel meer. Ja, maar dat, is, dat zou voor veel mensen, denk ik, inderdaad een, een, een knopje zijn. Maar waar zit dat knopje... Nou ja, iedereen... Want, nou, jullie schrijven het ook in je boek. Als, als, als je wordt ontslagen, dan, hè, dan zijn er, uh, is er uh, weet dat, woede, uh, ja. uh, rouw zei jij zelf al. Uh, verdriet, uh, nou, noem maar op. Hè. Dat zijn allemaal... Uh, Fases, eigenlijk. Uh, ja. ja, maar die, die natuurlijk je stemming uh, en, en daarmee ook je... Je dadendrang kunnen negatief kunnen beïnvloeden. Ja, nou het is ook wel goed om daarbij stil te staan. Hè? Als als er iets ingrijpends gebeurt, om daar ook hè, de, de emotie die je voelt, om die gewoon ook de, te laten zijn. Daar is niks mis mee. En sterker nog, ik denk wel dat je daar ook doorheen moet om daarna weer een, een andere blik te kunnen hebben. En uh, het is alleen uh, niet goed voor een mens om daarin te blijven hangen. En, want dan kun je inderdaad niet meer. Dan zie je dat perspectief niet meer. En, en sommige mensen hebben daar misschien begeleiding bij nodig. En anderen doen het vanuit zichzelf. Maar wij, wij, ja, het is wel zaak om daaruit te komen. Ja. Om weer verder te gaan. We ja. hebben trouwens uh, een, een bella. Lex van der Vliet die, uh, vraagt zich af of, uh, of jullie tips hebben... hoe je met de diverse problemen naar aanleiding van een ontslag kunt omgaan. Uh, als je er financieel op achteruit gaat. Uh, nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Uh, je moet... Mm -hmm meer naar aanbiedingen kijken? Nou en zo, ja, dat, of, uh, dat is een, een heel miserig tipje natuurlijk, waar je niet uh, de, de grootste nood mee uh, lenigt, maar uh, ja, dat, dat is een specifieke vraag, op financieel gebied, of uh, want nou, wij zijn geen financieel experts, en we hebben meer een soort van handvaten gegeven, waar je op zou kunnen letten, je hypotheekadviseur zou je beter kunnen voorlichten dan wij natuurlijk, of je iets moet veranderen daarin. Ja. Nou, jullie uh, hebben het bijvoorbeeld wel over de ontslagvergoeding. Hè. Uh, ja, uh, in, in veel gevallen wordt er uh, een ontslagvergoeding uitge... Nou, tenminste, nou, ik weet eigenlijk niet of dat maar in veel gevallen is. Als het een sociaal plan is, is. Dan, dan is er ja, ja. vaak de, de kantonrechtsformule aan verbonden. Hè, dat er een bedrag ja, wordt uitgekeerd ja. naar RATO. Ja. Ja. Uh, maar dat is altijd een, een bruto bedrag. Je kan het wegzetten, ja. maar dan moet je er later weer belasting over betalen. Ja, ja klopt. Ja. Ja, je kan het ook eh, laten uitkeren gewoon hè, als loon, en, maar dan gaat die loonbelasting inderdaad eraf. Ja. ja. En dat, dat zou misschien dan een, uh, de klap even kunnen opvangen? in... Uh... Ja, maar goed, als je ontslagen wordt, heb je ook recht... Uh, tenminste, als, het een, een, een, als je het niet zelf veroorzaakt hebt, dat ontslag... heb je ook recht op een uitkering. Dus die moet je van tevoren aanvragen. Dus de mensen die ontslagen zijn, hebben dat. Als dat niet toereikend is, uh, ja, dat is een ander verhaal. Dan zou je inderdaad moeten kijken, nou, wat heb ik nog voor mogelijkheden? En, en uh, zal ik uh, uh, gebruik maken van dat bedrag wat ik heb meege, meegekregen? Je kunt het inderdaad ook, dat beschrijf in het boek... Uh, op verschillende manieren kun je dat wegzetten, ja. zodat je er later of, of als pensioenaanvulling gebruikt, dan betaal je er ook weer minder belasting over. Ja. Nou, dat is ook een, een punt natuurlijk. Uh, je pensioen, uh, dat, dat is altijd, dat is altijd ja. uh, voor veel later, weet je wel, daar maakt niemand zich zorgen over. Maar uh, dat, dat houdt de, althans de premiebetaling houdt dan ook op. Ja, klopt. Ja. Hoewel je van pensioen op dit moment ook niet zo heel veel meer hoeft nee, het te maakt nee. Want voor veel mensen is het natuurlijk een strop. <laughs> ja. Maar dat klopt, ja. ja, ja. Het is een, een, een gegeven dat het, dat het allemaal minder wordt. Dus ja, daarom inderdaad voor jezelf eens kijken. Van, nou Wat heb ik tot nu toe altijd gedaan? Ik noem maar wat, uh, een krantenabonnement voor een week. Maar ik wil het alleen maar in het weekend nog. Ja. Uh, heb je dingen echt nodig kun je een tijdje met wat minder Laten de auto misschien staan of, of, uh, ja, dat zijn natuurlijk standaard tips eigenlijk ja, maar die iedereen heeft ook ja. zijn eigen prioriteiten voor de ene is een auto veel ja. belangrijker dan voor de ander ja. um, we hebben uh, Sanne aan de telefoon die, uh, die sluit hierop aan met een vraag en dan komen we straks nog, want ik wil van jullie nog drie gouden tips horen uh, maar we gaan eerst even luisteren naar Sanne goedemorgen goedemorgen ik uh, heb hem met, uh, uh, met uh, inter interesse... Hij, ik weet niet goed dat ik het moet zeggen, ja, dus vroeg of morgen. Maar ik vind het geweldig wat die meiden dus doen, hoor. Meiden tussen haakjes, hè. Maar als je dus je ontslag hebt en je bent alleengaand... Uh, dan heb je eigenlijk heel weinig geld over om die leuke opleidingen te gaan doen. Die echt heel, uh, waarbij je jezelf kunt ontplooien in een hele andere richting. Dat zou ik gewoon even eigenlijk zeggen. van uh, uh, Als je al bezig moet zijn om je... Je dagelijkse dingetjes moet goed kopen moeten gaan komen. En je de hele dag onderweg bent om koopjes te halen. Dat ken ik van vroeger, hoor, toen ik heel jong was, want uh, ben ik al uh, gezin gezien. Dus daar hou je weinig tijd over voor je uh, voor je um, uh, je creativiteit. Dat zou ik gewoon even zeggen. Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, de, daar zitten natuurlijk twee uh, aspecten aan. Aan de ene kant, uh, uh, je houdt weinig tijd over. Uh, aan de andere kant, uh, he, heb je wel geld om cursussen te volgen? Of mag je de, betaalt de UVV daar ook aan mee? Um, nou, ik denk dat dat wat minder is geworden. Uh, he, ik geloof het, dat de UVV, dat daar binnenkort ook een hoop ja. werklozen ja, ja, ja, komen. Ja, dat is een beetje... Ja, of dat slang die in zijn eigen ja, bij het ja. uh, verhaal. Maar um, het UWV heeft in het verleden in ieder geval wel opleidingen... korter of langer uh, uh, aangeboden aan mensen zonder werk... Dus dat is wel geweest, maar ik vermoed uh, dat dat uh, een heel stuk is uh, teruggedraaid. Nee. Ja. En je kunt natuurlijk ook opleidingen in de vorm van stages uh, lopen hè, bij bedrijven. Uh, ik ken bijvoorbeeld iemand die zei van... ik zou heel graag meer de marketingkant uit willen... maar ik heb daar helemaal geen opleiding voor. Ik bied me aan als uh, stagiaire. En dat was dan, weet ik, heeft zij met behoud van uitkering gedaan? Is zij ergens stage gelopen? Heeft ze dus een stage uh, met, aangevuld met haar eigen uitkering gedaan en uh, heeft zeg maar op de vloer het, uh, het marketingvak geleerd in ja, ja. die zin. Hè, en deel. dat mag. Je mag uh, stage lopen. Je mag werkzaamheden verrichten. Uh, nou, Als, je, als het op de andere, andere manier niet lukt. De bedoeling is natuurlijk dat je aan het werk komt. Ja. En als, jij daar een, als, je, als je daar de stage zou kunnen lopen ergens. Of mee kunnen lopen. Dan is het natuurlijk een mooie manier om, om en uh, je ergens in te bekwamen. En uh, als, als opmaat ook om daar uh, verder in te gaan werken. Dan heb je net die ervaring die je dan eventueel mist... Goed, Irene van der Hoeven en Sandra Dirksen van de Zindustrie en van het boek uh, Ont en Ontslagen. Misschien moet je het zo zeggen, ik weet niet, maar we gaan. Uh, ga ik nog even op oefenen. Uh, ik wil uh, drie gouden tips horen. Uh, iemand uh, wordt ontslagen en dan. Wat is het eerste wat je moet doen? Nou, eerst is evident denk dat je dat je gewoon je je zaak op orde moet hebben. Als je hoort dat je ontslagen bent, bedoel je, is, is mm -hmm. dat wat je uh, of wordt nou? Laat je goed informeren. Uh, op financieel gebied en op, uh, op praktisch gebied, van heb je zaak op orde. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je dat je goed weggaat, dat je dat het allemaal klopt, dat je een eventueel een, een arbeidsrechtsadvocaat ernaar laat kijken. Of een, een bevriend iemand die er verstand van ja, heeft. Dat kan ik zeggen, want dat kost allemaal weer geld. Ja, maar als bij een ontslag hoort vaak ook het uh, inschakelen. Hè, het sociaal plan zit dat er bij inbegrepen. Ja, ja. uh, ja. Je mag gebruik maken bij de meest sociaal plannen van een. Uh, een nou ja, een jurist of een, een ja, advocaat ja. die er naar kijkt. Dat zeg, wordt vergoed voor, voor je. In jullie boeken een hele bladzijde vol met uh, mensen en in instanties... die aan o, o, andermans ontslag verdienen. Ja, ja, ja dat denk. is natuurlijk een beetje tussen dat je ja. Ook, ja, zeg, Want Dat doen wij ook zelf ook. We zijn zelf ook, we schrijvers ook. Maar goed. dat is heel belangrijk. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je, dat je er goed uitkomt. Tip 1 ja. is dat. Sandra, tip 2. Ja, ik heb hem al gegeven, maar ik vind hem heel belangrijk dat je blijft bewegen... En dat je, uh, je er moet natuurlijk ruimte zijn voor verdriet en praat erover met, met, met zoveel mensen als je wil. Maar uh, ja, vervolgens uh, grijp jezelf bij je lurven en uh, door. Schop jezelf de straat op? Ja, figuurlijk. Ja, <lacht> ja dat, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, dat je uh, probeert het uh, positieve weer uh, te vinden. Ja. Tip drie. Nou ja, die, die sluit op aan. <lacht> Blijf denken in mogelijkheden. Uh, wat Sandra ook zei... Uh, als er bijvoorbeeld veel afwijzingen zijn... dan kun je ontzettend aan jezelf gaan twijfelen... en ik kan het niet en ik ben niet geschikt... maar ik denk van, nou ja, aan de andere kant ben jij... Met, die, met dat bedrijf is ook geen match... en zou je dan misschien nog niet willen werken... want blijkbaar zien ze jouw kwaliteiten niet... op grond van je brief of word je niet uitgenodigd... maar blijf toch blijf geloven in je mogelijkheden... Het is zo belangrijk, hoe, hoe moeilijk het misschien ook is... Uh, want het, het, ja, het gaat om jouw toekomst... En, en weet dat je er wel zult komen... En uh, wat moet je absoluut niet doen in een sollicitatiebrief? Uh, Eén groot cliché ervan maken. En, en, en moeilijke woorden gebruiken die je zelf niet uh, begrijpt. Uh, van het archaïsche taalgebruik uh, zie je toch vaak. Nou, ik zou... De, maar goed, ik zit aan de andere kant... maar. Ik en uh, niet zoek en vervang. Dus een standaard brief en dan knippen en plakken. Uh, de kans is ook nog eens groot dat je een, een foutje maakt en het in regel drie nog het, het vorige bedrijf hebt staan. <laughs> dus dat, uh, dat moet je zeker niet doen. Probeer nee. eruit te springen. Probeer uh, ja, iets en persoonlijks erin uh, te zetten. Ja. En misschien iemand even zo'n brief laten lezen voordat ja. hij. Uh, ja, op, ja. op ja. ja. tafel laten bekijken, ja. Ja. bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, nu kijk ik naar de klok en het is alweer 6 uur 57 en 23 23, 24 seconden, 24. 24 seconden, 25 alweer. <laughs> uh, een vast onderdeel van het programma Nachtvluchten is het doosje uh, uh, vol geluk. Een doosje. Leuk. Vol geluk, ja. Yeah. Het staat erop, daar zitten allemaal uh, opgerolde uh, dingetjes in. Yeah, uh, weet je yeah. wel, die je ook in van die Fortune yeah. cookies uh, hebt. Leuk. Uh, nu mogen jullie er allebei eentje uithalen. Als jij het eerst doet en dan meteen jij. En dan, uh... Dat moet heel snel, begrijp je? Ja, want het is ja, want, uh, oh. uit. Uh, oh, maar ik ook uh... Ik heb er twee. Dan dat geef je er een twee. Maar één aan mij. Oh, dan doen jullie... Uh, en ja. dan ga ik uh, uh, vast uh, de afkondiging doen. Hebben we dat gehad. Hoe we hoeven daar geen zorgen meer over te doen. <laughs> Lekkere uh, grote letters. <laughs> <laughs> ja, dat is voor mij. Uh, <laughs> Moet je mijn bril? Ja. Nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterochtend van 15 januari 2011. Het laatste uur was ik in gesprek met Sandra Dirksen en Irene van der Hoeve, schrijvers van het boek Ontslagen. En als je dat ontdoorhaalt, dan blijft slagen over. Volgende week een dappere dame bij Nora Romanesco. Healing-therapeut, coach en actrice Monique Roger. Techniek was in handen van Gert van Dam, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling Nora Romanesco, presentatie Frank van Dijl. En straks kunt u luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan wil ik nog even van Irene horen wat er op jou... Oh, uh, maar dat is een hele lange zin. Ik denk, nou, ja, maar dan moet ik daar weer... Oh, nou, uh, ik wil Ik uh, nog Sandra. voor je voorlezen ja. in mijn <laughs> zijn Prima! Uh, de mijne is dus het geheim van, van het geluk... is nooit je krachten werkloos te laten...